De liberalen blijven er wel bij dat de, bij de Partij van de Arbeid de staatsschuld oploopt. De PvdA zet zijn opmars in de peilingen voort... en lijkt verwikkeld in een nek-a-nek-race met de SP. In de politieke barometer van ipsos Sinovet staat de partij nu op 26 zetels. Dat zijn er vier meer dan vorige week. De SP verliest drie zetels... en komt in de peiling uit op 27 zetels. Ver zijn er weinig verschuivingen. De VVD blijft de grootste partij met 34 zetels. De PVV is goed voor 20 zetels... D66 voor 14... en het CDA voor 13 zetels. Ruim daaronder zitten de ChristenUnie, GroenLinks... De partij voor de dieren, Ipsos Synovet, peilt deze partij op vier tot vijf zetels. De directeur van woningcorporatie Vitaal Wonen in Limbricht is geschorst. Dat schrijft minister Spies aan de Tweede Kamer. Eerder deze week werd bekend dat de bestuurder privé 184.000 euro zou hebben verdiend aan een vastgoedtransactie van de Limburgse corporatie. De raad van commissarissen laat een onafhankelijk onderzoek doen naar het handelen van de directeur.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 Het weer vanavond en vannacht, opklaringen wel hier en daar mist. Morgen droog en bewolkt, maar ook zonnige periode. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Zondag verandert te weinig, wel iets warmer. Dit, Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. Dit zijn de files voor de Randstad van 4 kilometer en langer. A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Breukel en het knooppunt Oude Rijn 5 kilometer. Ring A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 5. Ring A10 Noord richting Amersfoort voor Duivendrecht 9. A15 Rotterdam richting Europoort voor de Botlektunnel 4 kilometer door een aanrijding. Twee rijstroken zijn daar dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt plein 4. En verderop voor Moordrecht ook 4. Dan aan de andere kant op de A20 richting Hoek van Holland. tussen knooppunt Gouwen en Nieuwe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 It comes around again. Een jouw, een jouw, een jouw, een jouw, jouw oude Stevie Wonder met Irish, hier op be like Ja, Ja, ik maakte later nog hele flauwe grappen over hem. Nou ja, toen was jij er niet. Toen was jij er niet. Wat ja, was je nog weer aan het doen? Hij wenste je... dat ik kon zien. Hij wenste dat ik kan zien, Stevie. Flauwe grap, inderdaad. Want uh, Stevie is uh, een beetje blind. Ja, een beetje, maar dat is niet veel. En wat we gaan doen is naar Jump for my World of War Lights van Chris Hoerijk. Vanavond weer The Voice. Vanavond weer de Voice. Ja, het meest overschatte programma van de Nederlandse televisie. Het slaat helemaal nergens op hoe ze daarover doen. Nou, in ieder geval, Chris Hoordijk. The face in the mirror is somehow strange. Telling you things dingen die je niet wilt. believe. You Jump from a wall niet ophoudt met het proberen... ...is Chris Hoordijk hier op Radio CFM. En uh, over een half uur hebben we Mark Verhuisdek weer aan de telefoon. En dat betekent dus dat... Uh, ...we weer wat transfers hebben. En dat hebben we echt. Want uh, op Twitter circuleert een hele leuke foto... ...van Feyenoord supporters. En uh, wat dat nieuws precies is... hoek is natuurlijk al bekend, maar... Uh, ...wie erbij komt, uh, dat, dat maken we straks bekend. En uh, dat is wel verrassend iemand. Iemand die uh, misschien wel licht kent... ...van een uh, andere periode bij een andere club, namelijk AZ... Uh, voor de rest verklap ik niet. Spelen, toch? Ja, de Basiniaans oud-voetballer heeft getekend bij Feyenoord. Ja, helemaal. Die man is uh, heel oud wat je zin nu zei. Ja, nee, ik zei, ik zei die andere. Nee, ja, jij bedoelt Pellen. Ja. Misschien is het hem, misschien ook niet. Ja, maar dat is hem toch. Misschien is het hem, misschien ook niet. We moeten ja. mensen een cliffhanger geven, hè? Oh, oké. Okay. Maar het is Pellen. Het is... Uh, <laughs> het is het ik zou in Pellen inderdaad. Maar dat... dat, we doen we nog even geheim. Oké. Ja ons is, voor is het nog steeds niet echt, de, de transfer van Ajax en Babel is mondeling akkoord nog niet helemaal. Het woordde net van Frank de Boer dat het goed ging komen, hoorden wij. We, um, ik, jij was toen niet. Ja. Dus uh, dat is wel, dat is bizar. Um, politiek nieuws. Ja. Dat is jouw uh, strijd. Ja, mag ik nu wel uitpraten? Ja, nu okay. mag je gewoon over politiek. Dat ik een heel leuk muziekje onderzetten, dat je denkt van, ah uh, oh, nu is het wel heel erg spannend. En serieus. Want de tweede Kamerverkiezingen komen aan de Algeneren. En we hebben binnenkort ook weer een keertje een, een, een onder ons met de... Uh, de baas van de ChristenUnie Yes, weer? Ja oh Denk je al hoe die heet? Nee Ari slop En uh, daar hebben we uh, een onderhandels mee Daar gaan we even een beetje campagne stijl doen we gaan, uh, we gaan hem een beetje hard aan het pand voelen Gewoon omdat je. jij ik dat Mij ik interesseert namelijk weet ik. helemaal niet Maar uh, Jij gaat gewonderen... stemmen toch? Ja, toch ik, stemmen? ja ik weet ook al waarop ik ga stemmen Waarop? Op die man die je nu ziet Samson Ja Hoezo ga je Samson. op hem stemmen? Omdat ik hem een eerlijk en duidelijk verhaal vind hebben En dat vond ik al heel lang ik op de, uh, de Partij van de, Spa, uh, van de Arbeid uh, stemmen. Partij van de Spar. <laughs> Oké, okay, dat is heel nee, Partij van de Arbeid. Ja, Partij van de Arbeid. Uh, en een opmerking nieuwtje is dat de Partij van de Arbeid stond afgelopen tijd erg laag in de peilingen. Zelfs uh, op het dieptepunt op 15 zetels. En uh, zijn in de afgelopen paar dagen uh, al opgekomen naar 26 zetels. ...en daarmee komen ze op één zetel van de SP... ...die er op dit moment in de peiling 27 heeft... ...de VVD heeft nog 34... ...maar vandaag, of net volgt ook een bericht... ...wat misschien wel heel erg schadelijk kan zijn... Uh, ...ja, in de campagnetijd... ...namelijk dat op uh, NOS.nl stond en staat... Uh, ...dat na aanleiding van een interview... ...mensen uit het campagneteam van Mark Rutte... ...hebben gezegd dat Mark Rutte hier en daar wel heeft gelogen... ...en geven de fout dus ook toe... ...en... Uh, ja, ik ben niet echt een, een echt politiek bordje, Maar ik kan wel zeggen dat dit Wellicht, wellicht een andere keer kan zijn in de verkiezingen Aangezien het heel, heel nou Het is heel dom om te zeggen van uh, We hebben iets fout gedaan Oh. Misschien wel heel eerlijk, maar het is niet handig om te zeggen. Ja, uh, maar dan R heb je natuurlijk vanavond ja. weer heb je al die kutprogramma's die er gaan over discussiëren die over of in het in dat mag over. of het niet ja. mag. En dan 3,5 uur. En dan een, dan van die die een van die programma's die jij zegt ja. is, uh, is vanavond half 8 live op Nederland 3. Daar zit Mark Rutte als medie-presentator ah, Dat is ook en een en slecht uh, programma. Hè? Heb je dat al eens Dat te is uh, Tenen Comments. Dat is zo slecht. Ja, dat is, dat is, is bijna net zo slecht als de poos, maar Bijna net zo slecht als dit programma. Echt heel slecht. Ja, echt bijna. Het is dat onze microfoons bekraken, maar anders waren wij beter geweest <laughs> oké, okay. zover het politiek statement van Toby, maar in ieder geval, hij zit dus uh, Mark Rutte, de pre premier, hij zit bij half acht live, daar is je medepresentator, gaat hij Gerard Jolling interviewen zo, so? ja, <laughs> onze premier voor dat echte politieke, diepgaande nou, aspect. ze zeggen toch dat Margaret uh, niet van de vrouw is. Ja. Hij, heeft geen, dus, hij heeft geen vriendin, nog steeds niet, hè? Nee. Hey, ik, ik verwacht wel een paar opmerkingen van Geert van. Uh, nou, nou, heb je vrienden om zo leuk nog wat te doen nou, in de college als uit? Hé, dat zegt de imitatie van uh, ja. Geert Jouwing. Um, trouwens, Geert Wilders die uh, gisteren eigenlijk alles ontweken uh, een beetje raar deed, vond ik in het debat. Die, niet, niet, uh, Geerts, hij zit in een Nee, en dat komt er ook niet. Ze, ze zijn niet in een hum. Roemer en Geert okay, Wilson, bijvoorbeeld, eens waren dat soort ja. dingen. Maar, maar goed, Krim, uh, jij ja. hebt dus verstand van politiek. Ja. Als ik zeg eventjes een politiek woord. Even kijken, even denken, even denken, even denken. Perra, denken. Nee, ik ga een politiek woord zeggen en dan moet jij er verstand van hebben, meteen. Ja, is goed. Gaan we eerst luisteren naar goed. Sky of Fire van de Handsome Poets? Ja, Sky on Fire. Van wie hang weer? hier? Van wie? De Handsome. Je hebt mijn microfoon niet aangehangen. <laughs> the Handsome. The Handsome. Waar is Sky out? on Fire. Ik zie alleen maar wolken. Ja, er komt een zonnetje doorheen. Oh, dus dat is de vuur. Dus het vuur. Ja. Oké. Okay. Dan weten we dat. Ja. Wat is er, Toby? Uh, ik wil graag met jou. Waarom zit jij überhaupt al mijn microfoon niet aan? Terwijl ik weet dat het mij aan moet. Ja, sorry. Hij staat ja. nu aan. Hij staat nu okay. aan. Oké. Ik wil graag ja. yeah. met jou de stemwijzer ja. doen. Oh, de waarom? Stemwijze. Want je wil weten waar ik op uitkom. We gaan even kijken. Okay. We gaan even gewoon een paar willekeurige dingen. We gaan ja. niet de hele stemwijze hier nee. doen, maar dat doen we zo meteen tijdens muziek wel. De stelling. Ja. Het tekort op de begroting mag in 2013 niet meer dan 3% bedragen. Eens, dus de oneens. Dus het tekort op de begroting mag niet meer dan 3% bedragen? Nee. Eens, oneens of geen van beiden. Ik ben het niet mee eens dat het, dat het, dat het, dat het, dat het niet meer als, het mag meer als 3% mag zijn. Oké, okay, dus je bent oneens? Ik ben oneens met deze stelling. Goed, dan gaan we naar de volgende stelling. Ja. Kijken. Ik leg wel Jeroen Latijnhouwers door deze. Mhm. Mm de, ken je die van Editie Nee. Die toch... pracht een beetje zo. Oké, okay, De gaan hele we. tijd. Het is heel irritant. Het aantal leden Kijkers, van de Tweede Kamer moet 150 blijven. Eh, uh, oneens. Oneens. Maar gewoon minder. Want dan onminder? ben je al die kleine partijen kwijt. Mooi. Alle shops in Nederland moeten dicht. Eens. Eens? Ja. Hoezo? Ik ben tegen drugs. Goed. Er moeten er moet minimumstraffen komen. Rechters hebben dan minder vrijheid Oneens. in het opleggen. Ja? Ja. Gescheiden, gescheiden <laughs> rechtspraak, Oké, oh, oké. Okay. Okay. Nee, het is jou, uh, jouw ding. Ja. Gemeenten moeten zelf kunnen bepalen of de winkels op zondag open mogen. Ja, helemaal mee eens. Ja? Ja, Dat ben ik ook wel eens. Belachelijk. Je mag het zelf bepalen of je winkel ja, overhoudt. Dat is een SGP-regel. Oké. Okay. En dan de laatste. Ja. De regering moet de reiskosten gaan vergoeden. Nee, de reiskostenvergoeding gaan belasten. Hm. Ook voor openbaar vervoer. Nee. Nee, ben je me oneens? Ben je me oneens. Oké, okay, dan gaan we hem zo meteen verder invullen. Ja. En dan komen we met een uitslag als het goed is. Ja. Welk, wel, wat, waar denk je dat je opkomt? Uh, het vorige keer dat ik het deed kwam ik op 50 plus uit. Dus uh, <laughs> <laughs> ik verwacht weer zoiets. <laughs> de piratenpartij of zo. Nou... Die staan op één zetel hè, in de peiling. Ja, ik denk als ik zou gaan stemmen In een gekke bui, dat ik dan toch een Piratenpartij zou doen Alleen maar, alleen maar omdat het er staat Arr. Gaan we nu luisteren naar Alex Claire. Onderweg zijn wij met de stemwijzer. Hier op radio hem. Toby, welk, van wie was het er maar eigenlijk? Dit was Alex. <laughs> <laughs> ja, ik zeg, ik zit ja Dit was Alex Claire met Too Close. Ja, ja. oké. Okay. Hoe ver ben ik? Ja, ja, je bent bijna klaar, je moet alleen nu invullen wat je belangrijk vindt. Nou. En dat is begrotingen. dat zijn heel veel dingetjes. Ja, maar dit, dit, dit, je, je kan ook alles belangrijk vinden, toch? Ja, ja dan doen we dat gewoon Je kan ook alles niet belangrijk vinden Daar uh... ja, komt er geen advies uit, lijkt me Als je niks belangrijk vindt, dan waarom ga je dan stemmen? Dus ik moet gewoon alles belangrijk vinden? Ja, Goed, graag. dan klik ik alles aan Het gaat we wel heel eventjes duren En dan luisteren we ondertussen dat, naar de Studio Killers Dat duurt het heel even Dan gaan we ondertussen luisteren <laughs> Naar de Studio Killers Met Eros en Apollo Bouncer! Bounce, bounce, bounce, Bouncer. Van dezelfde mensen, van de studio-killers. Um, de microfoon ja. stond heel erg hard. Lekker in. toch? Echt heel erg hard, daar deed je een beetje pijn aan de oren. Ja, ik ben benieuwd. Ben je er klaar voor? Hebben we ergens een tromroffels eigenlijk tussen de nee. jingles? Nee. Oh, jammer. Ik kan... <lacht> <lacht> <lacht> dit is gewoon een motor die wegrijdt, dames en heren. Ja, ja dat. Okay. dat is dit. De partij. Maar jij hebt Draai me dan zie ik het. Maar ja. jij volgens... De stemwijzer op moet stemmen ja. is de partij van de toekomst. Ja, maar die stemmen. moet je uitsluiten. Die ga ik er niet op stemmen. Dan is het de P van de A. Nee. dat is e toevallig. En daar ga je ook op stemmen. Ja, want jij bent een beetje Samson uh, Samsung fan. Gierd ja, en Samsung. Nee, maar jij bent een beetje uh, fan ja. van Samsung. Ja, Heb je hebt posters en zo, boven? je bent je van ja. Samsung. Nee, verkiezingsposters. En dat nee. Soort dingen. nee, nee. nee. <laughs> Heb ik goed nieuws voor de iPhone's? Wat straks. Om kwart voor zeven met Mark van Rijsdijk. Twee goed spelers. Nieuws. Ja. Goed nieuws. Twee spelers. Is het dat Ryan Babel ook echt uh, nu daar is? Misschien. Oké, okay, maar we houden het nog even geheim. We ook, maar ook een nieuwe speler. Hè? Maar het is, het is wel zo. En ook een nieuwe speler, toch? Een nieuwe speler? Ja. Nee. Heb je niet goed gelezen? Ik heb niet goed gelezen. Kijk, is goed, Toby. Ga straks naar home. Is dus het nog een keer? Oh, maar dat gaan we nog niet vertellen. Nee. Want alles weten mensen al dat anders hun er, uh, er is. Het is een van de grootste talenten uit, uit, uh, kan wel zeggen, uit, uh, uit Scandinavië. Ja, het zal niet, ze zullen eens niet uit Scandinavië komen. Hè? Het is weer een ding. Ja, ze komen er allemaal vandaan, joh. Oeh. Sorry met zo'n rush, hè? Blijf maar doorgaan. En... Roel van Velsen, The Rush of Life. It's like Dames en, Dames, en Dames en heren Het gaat weer eens niets. Ik was bezig Grim, Ik was bezig met jouw microfoon te fixen ja. En dan, dan klik ik per ongeluk Dan klik ik gewoon roeltje weg Roeltje weg Ja dit is net als The Force, gewoon geen zin meer in. Hij ja, mag overnieuw beginnen. Hier is je dan. Like like Het velden. Don't you stumble, don't you fall, but it's The only way I know I need the rush, rush, rush, rush, rush. I need the push, push, push, push, push, I need the rush, you know I just can get enough of it. I need the rush, rush, rush, rush, rush. I need the push, push, push, and move on. I need the rush, you know I just can't get enough. We'll be Roel van Velzen met de Rush of Life. Nu wel helemaal, nu wel helemaal. Ja, Kirim, jij wilde wat zeggen? Ja, ik uh, ben blij met uh, wat Ajax heeft gehaald. Eigenlijk. <clears throat> ik ben een beetje, mijn stem is een beetje slecht s'nacht. Nou. Dus uh, ja, en uh, ja, de kogels door de kerk eigenlijk ook voor Feyenoord. Die hebben eigenlijk een spits te pakken, kunnen we wel zeggen. En uh, hij krijgt uh, nummer 19 daar in de Kuip. En bij Twente uh, ja, hebben ze ook nog wel uh, het een en andere in petto, geloof ik. Uh, met bijvoorbeeld het aantrekken van Cabral. Dat hebben we het net al over gehad met Mark van Rijswijk. Mark van Rijswijk die overigens zo direct weer aan de telefoon hangt met het laatste nieuws. En waaronder de nieuwe Spits van Feyenoord. Het is, uh, het is officieel nu. Uh, Ajax heeft nog wel een speler erbij gehaald. En wij nemen weer versnelde de trein. Dus de sneltrein. Naar Jupiter, de planeet met drops. Of Jupiter van train hier op Radio CIVM. En daarna Mark van Rijswijk. Je hoort meer dan je ziet. Je hoort meer dan je ziet. Je weet niet wat je hoort, bedoel je? ZFM, je weet niet wat je hoort. Dat is onze slogan. Je hoort meer dan je ziet. Dat vind ik ook wel leuk, want je ziet helemaal nee, Je ziet ons zitten. Ja, maar het is een hele slechte camera, dus dat is ook niet echt... Echt wel, dat is een goede. Echt niet, heb je het wel eens gezien? Ja. Heel slecht. Heel goed. Echt niet. Dus aardig. Nee, het is gewoon wel zin. Maar het is een hele slechte slogan wat wij hebben. Wat vind jij nou de mooiste slogan van een radiostation? Turn me on. Radio uh, 5 jacht. Ja. Ja, maar goed, daar kunnen we ook niet tegen op, hè? Maar ik ben blij dat ik hier zit. Dames en heren, Train met Drops of Jupiter. Hier, op ZFM. Je weet niet wat je hoort. Of zit. like walks like... De, ja, de laatste keer dat we met dit nummer meezongen, kregen we een klacht Karim? Ja. Toen kregen we gewoon echt een klacht En als binnen. ik het zo hoor, dan is het helemaal te begrijpen. Ja, het is, het is <laughs> ook helemaal te begrijpen dat we een klacht is Toch, Mark? Nee. Als je dit hoort, dan word je er ook van. Uh, ja, want Mark hangt weer aan de telefoon. Ja, hallo. Hallo. En uh, ja, er is toch alweer het een, een en ander gebeurd. Wat we eigenlijk al hadden verwacht. Ja, van de wiel hè. Ja. dit niet naar uh, een mooie club Paris Saint-Germain. Dus, uh, dat is in ieder geval, geen ik, ook financieel voor hem een hele aardige stap. Uh, dus, en dat biedt natuurlijk weer kansen voor Van Rijn. Die zal er gewoon graag ja. spelen worden bij Ajax. Want is heeft het ook al aangegeven dat ze uh, geen vervanger zullen halen voor Van de Wiel. Uh, dat ze gewoon veel vertrouwen hebben in de jeugd. Zoals bijvoorbeeld ook op de linksbackpositie. Wat Inderdaad. dat betreft ook. Gewoon vertrouwen hebben in de jongens die daar de kans krijgen om het blessure te gaan boyen. Uh, dus ja, dus dat is natuurlijk ja, van Aijs op zich. krijgt krijgen gewoon 5 miljoen voor terwijl het contract naar te nou. doen. Dus dat is goed. Het was natuurlijk wel zo dat hij Best wel veel geld, hè? Om iets andere, over iets andere bedragen ja. heeft gepraat met Van der Wiel, dus wat dat betreft heeft het feit dat hij zich het laatste jaar niet zo heeft ontwikkeld als men had verwacht, toch ook wel uh, gezorgd voor wat minder geld voor Ajax. Uh, maar goed, ja, uiteindelijk is het denk ik voor iedereen een goede stap. Ik, ja, ik hoop wel vaak Ajax dat Van Rijn zich zo ontwikkeld als iedereen verwacht, want natuurlijk, hij heeft al bij Nederland zelf al gezeten en zo, ja. maar hij heeft pas, uh, het is ook pas, het is 20 wedstrijden gespeeld in het eerste dus, nog niet te vroeg juichen, dus uh, het is wel een bepaald ja. risico dat is natuurlijk. Hè. Maar, ja. hij wordt wel zijn grootste talent van de Eredivisie genoemd door Johan Derksen, dus... Van Rijn. Ja. Dat, dat zegt ja, ja, Johan dat, altijd. Ja, dat vind ik niet, maar dat uh, mag Johan zijn. Er ik vind Maier groter. Talent. Bijvoorbeeld, ik vind Maier ook een grote talent. Uh, absoluut, ja. ja, ja, ja nee, ik wil, zijn, uh, ik wil... De Vrij is volgens mij uh, zo'n beetje even oud. De Vrij is ook pas 20. En ik denk wel dat hij bijvoorbeeld wel iets verder is in zijn ja. ontwikkeling uh, als, uh, als verdediger. Feyenoord heeft ook het grootste talent van de eerste die moet je wel een heel groot talent zijn, want er loopt bijna alleen maar talenten long. Inderdaad. Djuric bijvoorbeeld, die is ook nog steeds hartstikke jong, dat is ook wel een speler om van te genieten. Dus talenten genoeg, en hij is absoluut zeer talentvol volgens Rijn, maar de vraag is inderdaad, kan hij Ajax die positie dragen en ook nog in de Champions League? Ja. Dat zal wel moeilijk worden. Dan hebben Ajax heeft nog een speler gehad, dat is Andersen. Ja, dat is weer een uh, jonge Deen. Ja, het, is bijna, het maakt eigenlijk bijna alleen maar een blijkbaar. Ja. Uh, maar goed, die jongen is 17 jaar. Dus uh, dat is... Nou goed, dat was Fischer was volgens mij nog iets jonger toen ze die haalden. Dus, uh, maar dat is iemand van wie je in elk seizoen denk ik nog niks hoeft te verwachten. Het zal meer gaan om... Uh, nou, wat pak een beetje een jaar, twee jaar, dat hij dan uh, zijn kan gaan maken. En hij nou is er nog een speler van hetzelfde team, maar eigenlijk ook zeer uh, voor in de markt is. Trouwens, voor deze speler was ook PSV in de markt, hè, geloof ik. Ja, en uh, Dortmund en Liverpool begreep ik. Dus uh, ja, het is, uh, sowieso als AISM haalt het niet voor niks zijn. Uh, en klopt, ze hadden ook nog interesse in andere spelers van die club. Die is al 21, dus dat zal wat meer, denk ik, dan een directe versterking zijn. Maar daar uh, is op dit moment nog niks over bekend. Het is alleen dat, dat die Lucas Andersen. Uh, ja. Die is dan binnen die 17 jaar Die andere dat is nog Maar misschien komt dat Babel nu gekomen is Dat dat ook helemaal van de baan is Dat, dat ze zomaar kunnen inderdaad Nou zag ik ook een foto op Twitter uh, rondzingen Van uh, een shirt met een man uh, Bij Feyenoord Die nummer 19 krijgt En het is uh, Pelle het is, uh, daar ook, De kogel is daar ook door de kerk kunnen we zeggen ja, Wat ik, hoorde, want... ja ik, ik vind het, uh, hij gaat op huurbasis uh, bij Feyenoord spelen. Uh, ze hebben ze dus Verhoek en Pelle nog even gehaald op de laatste, op de laatste dag, als het ware. Ja. Nou, dat, is, uh, dat zijn natuurlijk twee mooie versterkingen voor Feyenoord. Uh, ze Zeker. hebben het ook in de slotfase van uh, die transferperiode om zich ook nog goed te versterken. Ja, ze hadden geen spits, ze hadden geen scorend vermogen. Uh, Pelle heeft natuurlijk nooit uh, op clubniveau bewezen dat hij heel veel kan scoren. Inderdaad. Het is, wel, het is sowieso heel interessant om dit te gaan bekijken uh, hoe Pellet nou weer bij, AZ gaat, of bij Feyenoord gaat doen, nadat hij bij AZ het dus niet heeft gered eigenlijk. Het gaat nu opeens door Feyenoord voetballen. Het is in ieder geval een intrigerende transfer, dat op zijn minst. Zeker. En uh, ja, er zit natuurlijk ook een, een staartje aan voor AZ. Met, uh, met die zijn nog in, in conclave met Parma, daar komt hij vandaan ja, toch? daar heeft Feyenoord denk ik niet veel mee te maken, maar dat, ja, dat de PSV die wacht volgens mij ook nog steeds op geld van Spaanse clubs, van deals die ze zes jaar geleden hebben gesloten. En dat geldt voor AZ inderdaad ook weer met Parma. De Parma schijnt pas een derde geloof te hebben betaald van de transfersom. En ze hadden geloof ik, alles al moeten betalen. Ja. Tussen. Dus, uh, maar ja, dat, dat gebeurt vaker en dan kan je wijzen met contracten en met uh, bankgaranties en alles. Maar als clubs niet betalen, dan wordt het moeilijk. Dan moet je naar de FIFA en naar PSV heeft geloof ik al zeven rechtszaken gewonnen tegen mm -hmm. de DCP, ja. die hebben nog steeds niet al het geld binnen. Dus dat is, uh, dat is lastig. En dan uh, ook opvallend is dat het bedrag bekend is geworden dat AIS eigenlijk vandaag heeft gevangen aan de transfers van uh, AC Milan, uh, van Nigel de Jonge, uh, AC Milan en van, uh, van de naar Haasvouw. Dat is maar liefst 7 ton. Ja, daar kan je dat aardig, leuk, uh, aardig leuke dingen voor doen inderdaad. Uh, dus ja, voor AIS is dat weer mooi inderdaad en dat heeft weer te maken... Ik heb op een toevallig laatste stukje over de gelezen. Je hebt een solidariteitsvergoeding en een opleidingsvergoeding. Ja. Je krijgt een bepaald percentage. Maar er moet ja. ook wel weer een internationale transfer zijn. Want toen uh, Van Persie dus naar Manchester United ging, leefde dat Feyenoord niks op, omdat een, uh, die in Engeland bleef. En Van der Vaart en De Jong, dat die man zo heeft Feyenoord, die vertrekken weer naar een club in een ander land waarvoor ze speelden. Uh -huh. krijgen zij uh, weer geld. Nou ja, een 7 dat is uh, voor ook een Nederlandse club een half geld. Dus ook voor haar. Dan hebben we nog uh, Ibrahim Afellay Die is uh, geloof ik ja, rond een uurtje of zes gepresenteerd uh, bij FC Schalke 04. Uh, ook weer een verrassende overgang. Uh, het is een huur, een huur ja, op huurbasis. Is het? Ja, een huurbasis. Maar dat is, ik denk dat het zijn tijd bij Barcelona er toch wel eens een beetje op zit. Dan krijg je weer die eeuwige discussie. Had hij dan wel moeten gaan? Het was toch eigenlijk een te grote stap. En nou, ik vind het wel logisch dat hij gaat. En hij heeft uiteindelijk nog zelfs Champions League finale gespeeld. Ja. Uh, hij heeft gewoon tech altijd met die blessure. De nieuwe trainer schijnt niet heel erg in hem te zien zitten. En dan, dan wordt het heel moeilijk. En uh, volgens mij, als ik eerlijk ben... Mm -hmm. ik zou, nou, Engelse competitie tegen me heel erg aan. Maar ik denk dat daarna de Duitse competitie... echt fantastisch is in te Je woont nog redelijk dicht bij Nederland. Dus volgens mensen met Dat is ook nog wel prettig. Uh, Stadions zijn fantastisch. Heel modern. Veel supporters. Fanatieke supporters. De sfeer is goed. Het niveau is heel aardig. Uh, als je bij Schalk speelt... door Dortmund of Haas uh, inderdaad, ja. inderdaad. Die Bundesliga Dat is echt een heel aantrekkelijke competitie. Dus ik snap wel dat dat mensen trekt. Ik zou, ik zou liever een stuk liever zelfs in uh, Duitsland spelen dan in Spanje of Italië. Ja, het is, het is vergelijkbaar qua omstandigheden met Nederland, maar uh, de kwaliteit is er veel hoger. Ja, meer kwaliteit, er is dus meer geld. De stadion zit ook nog eens vol. Uh, nee, nee, Duitsland is wel qua competitie natuurlijk echt een paar stappen voor op Nederland. Ja, maar ik, wat, wat ik nou mij dan weer afvraag bij het uh, Nederlands elftal gingen, ja, bij het Nederlands elftal ging het best wel mis tussen Van Persie en Hunteraar. wat we achteraf weten. Um, Affleij was tijdens de Nels elftal vaak in beeld als het vriendje van, oh, van Persie? Van van ja. ja, ik heb geen idee. Ten eerste denk ik dat het allemaal wel meevalt dat als Huntelaar en uh, Afflear heel seizoen bij Schalter spelen, dat dat echt niet uh, anders zullen zijn. Huntelaar dus, heeft uh, Afleai al welkom gegeven, gisteren op Twitter. Toen had ik okay. ook goed bij de club en we trainen morgen om 4 uur. <laughs> uh, dus dus nou ja, ik denk dat het allemaal wel meevalt. Meestal wordt het allemaal ook wel een beetje opgeblazen. Je ja, ook al die beetje aan werken. Dat, ik denk persoonlijk niet dat er een enorme uh, vendetta is tussen Affelaai en uh, Huntelaar. En ik denk eerlijk gezegd ook dat het tussen Huntelaar en Van Persje uiteindelijk wel meevalt. Dat hele EK, dat was gewoon. Uh, ja, dat was de, hele, de, hele, in de hele groep zat ook niet goed. Dat is waar. Het was niet bij twee spelers of bij drie spelers. Eigenlijk was het een structureel probleem. Dat is natuurlijk wel duidelijk geworden. En nou ja, het zou heel raar zijn hmm. dat een van die twee zich uh, daardoor echt laat beïnvloeden En dat ze nu uh, dag in dag uit met elkaar om moeten gaan. Dan nog wat uh, twee kleinere transfers. Noorden in Bukhari gaat naar RKC. Um, ja, RKC houdt me niet op met het een beetje opkopen van uh, oude beloftes, hè? Ja, en dat doen ze meestal wel goed, want die chevalier ja. die ze hebben gehad, dat was ook een mislukte uiteindelijk in België, waar hij het eerst goed deed, maar volgens het twee seizoen helemaal niks heeft gepresteerd. Maar hij heeft het wel ooit laten zien. Bokari vind ik weer in iets ander geval. Dat was wel echt een routinier. Daar uh, ja. hebben we ook al eerder Lucius binnengehaald. Dus dat vind ik wel. Ja, dat zijn sowieso geen spelers waar RKC ooit nog wat kan gaan verdienen. Uh, ik ben benieuwd hoe dat, hoe dat gaat werken met de ja. jonge jongens die ze daar ook al hebben. Uh, ik, ja, ik vind Bokari en Lucius, ja, je moet een paar van dat soort jongens hebben. Uh, maar het moet ook niet te kosten gaan van. Want, ik vind dat ze nu al een heel aardig middenveld hebben. Zeker. Met, uh, met jongens als Stans en Snijder en Duits, ook voor Duitsers ook ook echt een goede voetballer. En het zou zonde zijn, dat zeker als iemand als Sneijder op de bank belandt, ja. die het toch een hartstikke goed doet om dan Bokkari te kunnen laten spelen. Dat hoop ik ook niet eigenlijk. Gaan zij niet een beetje hetzelfde traject als een, uh, ik weet niet meer precies, dat is een beetje jammer welke Duitse club het was, maar een Duitse club had uh, een tijd geleden ook heel veel, uh, ja een beetje afdankertjes opgekocht. En die werden toen geloof ik kampioen? Hovandaan, ik weet niet of dat je, nee. ik heb geen idee waar je het over hebt, maar dat... Er was zoiets uh... aan de hand, geloof ik. Ja, ik nee, weet, niet nee, meer, uh, ik uh, weet niet meer precies welke club het ook was. Een tijdje geleden. Ja, dat nou, kan, kan natuurlijk heel goed werken. Als je, kijk, RKC kan niet spelers halen waar geen vlekje op zit, zegt dan maar altijd. De, ja. Er is iets mee met zo'n speler, zoals uh, Chevalier. Want als Chevalier uh, was blijven scoren, had RKC nooit kunnen betalen. Dus wat ze daar nou doen, is kijken wat is haalbaar. En uh, gaat ook amateurbasis spelen, mm -hmm. dus uh, dat kunnen ze zich helemaal geen buin vallen. Is vervolgens wel zo, stel dat Bukari er gewoon 7 maakt uh, in drie wedstrijden, ja, dan, uh... is ook van iets getrokken. Want uh, zij is tot amateurbasis, dus Hij ligt niet vast bij Herkensee uh, bij in die zin. Dus stel hij er een aantal en er komt een uh, iets grotere club, dan kan hij ook zomaar weer vertrokken zijn. Dan hebben we nog uh, natuurlijk uh, Bram Nuiting. Die vertrekt uit de Eredivisie. Dat is wel een adelading voor NEC, hè? Ja, zeker. Het valt me sowieso al tegen. Tot nu toe dit seizoen. NEC NEC's hadden wel een zware start van het seizoen. Ja. Maar ook het manier van voetballen, terwijl ik ze toch bij Eredivisie goed zag spelen. Het uh, valt, ja, valt me valt me dan toch wel tegen. Het was echt een goed, goede ploeg hebben in principe. Mm -hmm. Nuiting kwijt. Uh, maar hebben ze, ze, hebben, ze hadden al iemand gehaald. Een, een IJslander, falsom geloof ik. Uh, dat, ja, die ik natuurlijk nog nooit heb zien voetballen. Dus ik zou niet weten of het <lacht> goed is. Uh, maar ja, inderdaad, Nuiting uh, weg. Ja. En het, het, het, het, misschien het weg weggaat. bij NAC, dat er ook eens zonde zijn. Dat is volgens mij nog steeds niet helemaal zeker. Maar Fiorentina zou hem mm -hmm. willen hebben. Ook weer een groot talent, uh, dat maakt absoluut gaat missen mocht hij vertrekken. Uh, maar de vraag is of dat helemaal rondkomt, ja. Ja, dat zie je die jonge spelers er wordt aangetrokken. En ik kan hem alleen maar hopen dat dat soort spelers dan wel gaat voetballen, dat hij natuurlijk niet een half jaar mm -hmm. de kansje bij elkaar Want dat zou, dat zou zonde zijn. En nog een buitenlandse transfer, Michael is van Inter naar Manchester City gegaan. Niet goed nieuws ja, voor Ajax. Was, nee, nee, nee, nee, ik geloof dat hij 4 miljoen heeft gekost, dat vond ik nog wel meestal ja. eigenlijk. Uh, ja, dus, want ja, dus Michael toch nou, een paar jaar geleden echt een van dus een beetje de beste respecten van, ja. van, van, van de wereld. Dus hij is natuurlijk wel weer wat ouder, dus dat is al niet... Maar ik vond, ik vond het bedrag heel behoorlijk, zeker voor Manchester City. Die geven normaal gesproken niet onder de 10 miljoen euro uit zo'n beetje. <laughs> uh, dus, nou ja, het lijkt me een goede versterking. Ja, Manchester City kan toch een complete elftal opstellen waarmee ze met het derde elftal nog winnen van uh, ja. de meeste clubs in de Premier League. Dus, ben, ik komt er ook nog wel bij. Bentner is verhuurd aan Juventus van Arsenal ook opvallend? Ja, ja, ik ben benieuwd, want ik heb die Bender die zag ik al spelen op het, een van de jeugd- en kaas. Mm -hmm. Toen was er altijd al een groot talent en het is er toch eigenlijk nooit uitgekomen. Hij heeft het wel aardig gedaan bij Sunderland en zo. Maar op een gegeven moment hadden we het later toevallig erover. waar je bent Bender nu eigenlijk. Toen bleek je gewoon weer bij Arsenal onder contract te staan, maar dat speelt hij niet. En dan hadden we met Juventus, wat een een hele rare stap is en ik vraag me af hoeveel je erbij gaat spelen. Uh, nou ja, nee, ja, ik ben vooral benieuwd, ik ben wil niet eens zozeer nu de komende seizoenen, maar wat uiteindelijk, of voor speler naar wordt. Want het was echt ja. een van de grootste talenten die, uh, uh, die er was op dat, uh, mm -hmm. op dat moment, inderdaad vijf, zes jaar geleden. Arsman had er niet voor niks gehaald. En dat komt er dan toch eigenlijk gewoon niet uit. Dan hebben we nog, uh, ja, echt een kleine transfer. dat is papa. Marco Papa, die gaat naar Herenveen. Uh, ja, dat, dat, dat was een... Uh, uh, deal die eigenlijk al gepland stond. Die stond al gepland ja. in januari. En die hebben ze wat vervroegd, want ze zochten links linksbuiten. Het is een li linksbuiten Guatemala, die ze mm hebben -hmm. van uh, Chicago Fire. Ook daar verzeld. ik heb de groene man nog nooit zien voetballen, maar het is ongetwijfeld een groot talent. Ja, het, Zeker het, het, als je een Venomcoat? Is, uh, ja, nou ja, nou... De laatste jaren hebben ze wat minder gelukt wat dat betreft met de aankopen. Ja, dat is waar. Maar ja, ze hebben wel een, hele goede, een heel goed oogje voor, voor buitenspelers, vind ik. Ja, aan, aanvallend in ieder geval wel ja. inderdaad. Aanvallend is, zit het meestal inderdaad wel goed. Het is, de, af en toe komt het achterin op het middenveld nog wel wat problemen. Dan kom je uit bij Kovic en zo, dat soort ja. jongens. Dat je denkt, nou, en, wat, wat moet je met die jongen Djuric? Die hebben het allemaal niet gered. Uh, dus, ze, ja, hij een jongen En Quattamala, ja, het is, en, wat ik zeg, hij kan ongetwijfeld heel goed voetballen. Ja. Ik uh, ga even kijken of er verder nog laatste nieuws is op dit moment. Ja, de, wat ik wel een mooie transfer zond, is Del Piero. Die gaat in Australië voetballen. Oh. <laughs> die gaat bij Sydney FC voetballen. Die gaat bij de club van uh, Pascal Bosgaard. Zelfs denk ik aan Pascal Bosgaard vertellen dat hij met uh, Del Piero heeft gespeeld. Dat is toch ook alweer mooi. Ja, QPR, die hebben een paar leuke spelers gehaald. Mm -hmm. Julio César, Granero. Zo. Dus uh, die halen ook opeens wel wat, wat spelers van naam. Van Inter en Real Madrid. En die gaan er gewoon bij een... Nou eigenlijk zou zeggen, een degradatiekandidaat in Engeland voetbal. Ja, dus maar dat, ook wel een degradatiekandidaat met veel geld. Ja, precies. nee, ze zullen niet degraderen denk ik, maar het zegt wel wat over de verhoudingen. Ja. Dat spelers van Inter en uh, Real Madrid, niet allemaal Basis natuurlijk, maar die gaan wel naar Q-Queens Park Rangers. Die ja. gaan niet naar de top in Engeland, maar dat vind ik ook wel, uh, wel wat zeggen. Oké, okay, en uh, voor deze, uh, waar ben jij eigenlijk komend weekend? Ja, dat dus moet ik ook wel voorbereiden. Ja. Twente, VVV en NAC Utrecht. Dus dat wordt. Bij Twente en VVV zijn. Zo'n beetje de clubs die drugs bezig zijn geweest, ja. uh, volgens mij. Met elkaar. VVV heeft Ami, Radosavlevic. En die hebben ook twee spelers. Of sowieso al eentje van Twente huur. We mm -hmm. hebben een, of een Australië gehaald, Cooper. Uh, en dan uh, Twente heeft natuurlijk. Uh, met name met Verhoek en Cabral. Hebben, hebben ze wat gehaald, als het ware. We zijn ook ja. het een en ander kwijtgeraakt alweer. Plet, die gaat naar Genk. Uh, dus die, daar is die natuurlijk ook gelinkt aan een hoop Nederlandse clubs, maar het wordt dan een Genk. Dus uh, ik ben benieuwd hoe dat allemaal gaat. Mogen je we wel hartelijk bedanken voor vandaag? En, uh... ja, ik, heb, ik heb nog oh, één oh, laatste nog vraag, vraag ja. Uh, Mark. Ja, kom maar op. Uh, het is vandaag 31 augustus. De ja. transfermarkt is al iets van, ja, sinds mei al open. Half mei ongeveer. Ja. Ik voel hem aankomen. Het, het, de speelronde, die is al, we zitten al in speelronde 4 inmiddels. Pleit ja. jij er niet zo voor als al die andere, als heel veel andere mensen?